11 uur. Maar niks ampersen met het NOS-journaal. In alle gemeenten moeten mensen in de bijstand verplicht worden om een tegenprestatie te leveren. Zoals een studie, een stage of een werktraject. Dat schrijft staatssecretaris Van Ark aan de Tweede Kamer. De gemeenten zijn nu nog vrij om te bepalen of iemand met een uitkering wel of niet een tegenprestatie moet leveren. De staatssecretaris wil dat gelijk trekken. Grote infrastructuurprojecten waarbij teveel stikstof wordt uitgestoten kunnen jaren vertraging oplopen of zelfs helemaal niet doorgaan. Zo is het mogelijk dat de geplande verbreding van de rondweg Utrecht uiteindelijk drie jaar later klaar is. Minister van Nieuwenhuizen schrijft aan de Tweede Kamer dat de kosten voor de vertraging al zijn opgelopen tot tientallen miljoenen euro's. De Nederlandse staat heeft haar aandelen in de Saoedische bank SABB verkocht, heeft minister Hoekstra laten weten. De aandelen werden staatseigendom bij de nationalisatie van Fortis en ABN AMRO in 2008. Na aftrek van alle bijkomende kosten blijft er 411 miljoen euro voor de staatskas over. Dat betekent dat de staat een verlies van 2 miljard euro op de aandelen heeft geleden. Het boek Rinkel de Kink van Martine Bel is de winnaar geworden van de NS Publieksprijs.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 Als reactie hierop blijven alle spelers tijdens de komende speelronde... na het eerste fluitsignaal een minuut stilstaan. Het weer, vooral in het noorden bewolking en kans op mist. Op veel plaatsen gaat het vriezen. Morgen droog en af en toe zon bij 3 tot 6 graden. Vrijdag meer bewolking en mogelijk ook wat regen. Dit was het NOS Journaal. Dit is een test, dus luister goed. Hoe vaak hoor je de koebel?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 Het boek Rinkel de Kink van Martine Bijl is de winnaar geworden van de NS Publieksprijs. Haar man Berend Boudewijn nam de prijs in ontvangst in de wereldrijd door. Bijl overleed in mei van dit jaar. In haar boek beschrijft ze de gevolgen van de hersenbloeding die haar vier jaar geleden trof. Bij alle wedstrijden in het betaald voetbal wordt komend weekend een minuut niet gevoetbald. Om aandacht te vragen voor racisme. Zondag werd het duel tussen FC Den Bosch en Excelsior stilgelegd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 Shine no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 No. The clear recklessly than prove